uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Op weg naar een gasloze toekomst kan Nederland dat wel, nou als we maar willen hoor, zegt zo duurzame ondernemer Ruud Kornstra. En we spreken met Guy Verhofstadt, oud premier van België, nog immer ambitieus, want hij wil baas worden van Europa. Dat zometeen meteen in Radio 1 vandaag nu eerst naar het NOS-kanaal Kees Groot. Joris Demmink, oud-topambtenaar van het ministerie van Justitie... moet toch vervolgd worden voor verkrachting. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Twee Turkse mannen, die via een artikel 12-procedure wilden bereiken... dat hij vervolgd zou worden, hebben van het hof gelijk gekregen. Volgens NOS-justitiespecialist Robert Bas is de kans op een veroordeling klein.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 De thaise regering heeft voor de hoofdstad Bangkok de noodtoestand afgekondigd. Die geldt in elk geval voor 60 dagen... en is bedoeld om een eind te maken aan de onrust. In Bangkok wordt al weken geprotesteerd door anti-regeringsbetogers. Ze eisen het aftreden van de in hun ogen corrupte regering van premier Shinawatra. Correspondent Michel Maas vertelt waarom nu de noodtoestand is afgekondigd. Die betogingen die zijn gewelddadig geworden, zegt de regering. Er zijn wat aanslagen geweest... Er zijn tientallen mensen gewond geraakt, er zijn ook een paar doden gevallen... en dat is voor de regering aanleiding geweest om deze noodtoestand uit te roepen. Door het afkondigen van de noodtoestand kunnen samenscholingen worden verboden... en ook kunnen mensen zonder verdenking of aanklacht worden opgepakt en vastgehouden. Jan Manschot, medeoprichter van de band Normaal... is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij richtte in 1973 samen met Benny Jolink de Achterhoekse band op. Manschot overleed afgelopen nacht aan de gevolgen van een hersentumor. Manschot was jarenlang de drummer van Normaal... hoewel hij dat instrument in het begin nog amper beheerste. In 1989 stapte hij uit Normaal... wel dat hij nog incidenteel op met de band. Novak Djokovic is uitgeschakeld in de kwartfinale van de Australian Open. Hij verloor in vijf sets van de Zwitser Stanislas Wawrinka. De Servier Djokovic was de titelverdediger... en won het Grand Slam toernooi in Melbourne al drie keer. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden valt nog wat regen of natte sneeuw. Geleidelijk wordt het wel droog, het is drie tot zes graden. De komende dagen neemt de kans op winterse neerslag toe... en is het s'nachts rond het vriespunt.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 Wij van Independer merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze. Is mijn oude verzekering wel opgezegd? Als je voor 1 januari je nieuwe verzekering hebt afgesloten, dan wordt dit voor je gedaan. Heb jij ook een vraag aan IndiePender? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. En Guy Verhofstadt straks, de Belgische oud-premier. Want die gaat het weer proberen. Hij wil de baas van Europa worden. En onze Mark Rutte die hem. Maar zou hem dit keer wel lukken. En hoe voelen de Groningers zich nu ook eens voor de actie? Maar hoe gaat het nou echt met ze? Studenten gaan op zoek naar het gevoel van de Groninger. Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij Radio 1 Vandaag. Aardgas in Groningen. Nog steeds het gesprek van de dag. En met dat gas verdienen wij allemaal in Nederland miljarden... Maar dat houd ik hier op, Want op een dag is die gasbel op. En hoe moet het nou verder als de gaskraan straks dicht gaat? Bij ons in de studio duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. En die kan niet wachten tot het zover is, volgens mij. Nee, het gaat snel. Hè? Niets is meer vanzelfsprekend. En de veranderingen zijn. Uh, uh, het is zo'n mooi woord wat bij deze tijd past. Dat is exponentieel. En sommigen hebben. wij zijn altijd gewend om veranderingen. Lineair te doen, hè? Dat is stap voor stap ja, voor stap. Ja. Maar we gaan nu exponentieel, zowel in de problemen als de oplossingen. Ik leg dat toch eens even uit? Nou ja, je, neemt, je neemt een krant, het AD van vanmorgen, één pagina, die sla je één keer dubbel. En dan doe je het nog vijftig keer. Wat is dan de dikte van die krant geworden? Dus 51 keer een krant opvouwen, dat kan visies niet. Maar dan heb je de afstand van hier tot aan de zon. En als je het nog een keer doet, kan je zeggen en weer terug. Dus dat is, wij kunnen ons bijna niet voorstellen wat exponentieel is. En wij zien dus nu dat, en dat is, dat is, vroeger begon dat met de milieubeweging... maar inmiddels heb je ook de grote bedrijven in de wereld... en ook de, de, de grote generaals van de wereld hebben door... dat de wereld, en, en als ik het niet netjes zeg, kapot gaat. Naar de kloot gaat, zeggen ja, ze wel eens. Ja. Hè? Ja. Dat, dat gaat dus mis... Um, dat zijn dus de uitdagingen waar we voor staan. En aan de andere kant hebben we oplossingen. En die gaan ook exponentieel. Okay. We, zien, uh, we, we hebben uh, meneer Verwerf dus gesproken over de elektrische auto. Ik mm -hmm. weet dat ik in deze studio binnenkwam en dat ik 4,5 jaar geleden mijn elektrische Lotus voor de deur parkeerde. in ja. meet in Holland. Ja. meet in Lochem zelfs. Ja. Ja. Ja. En dat ik werd uitgelachen. Ja. En het is vandaag een industrie. Dus je ziet, die verandering gaat enorm. Maar gaat er, nee, even voor, ja, we kunnen ja? straks alweer over auto's praten. Nee, maar we nee, nee, gaan toch even voor zo... die auto's. Ja. <laughs> gaat het echt zo snel? Want intussen blijven we maar aardgasverspreiden. En olieverslaafd en, en en al dat soort dingen. Want als ik dan mensen zoals u hoor dan denk ik... Ja, er is heel erg veel. Maar als je dan om je heen kijkt... Ja, je ziet wel eens zo'n auto rijden en je ziet wel zonnepanelen... Maar is dat het dan? Nee, maar dat is exponentieel. Ik zag laatst een interview met mensen over de mobiele telefoon. En niemand had hem. En ik vond het raar. Dat was een interview uit 2000. Ja. Dus dat gaat zo snel. Uh, dus het gaat ook snel. De oplossing, als je zegt van 4,5 jaar geleden. dan toch weer even die auto. Maar of een ander onderwerp. Dat mm -hmm. maakt niet zoveel uit. Een zonnepaneel op je dak. Uh, dat was vroeger duur. Een elektrische auto was vroeger stom. En nu is het ja. Het is het meest vooruitstrevende. En het, het haakt ook in elkaar. Het heeft met elkaar te maken. Die hele transitie haakt in elkaar. Precies. En ja, dat is hier gewoon ingegeven door het feit dat gas opraakt, energie opraakt en dat we duurzamer willen worden. Geldt ook voor het gasverhaal. Laten we daar even op focussen met het aardgas in Groningen. Eh, los van het exponentiële, wij weten eh, als Nederlanders dat er per jaar 10 miljard in de staatskas vloeit aan opbrengsten uit die, uit die gasmarkt. Dat geld hebben we heel hard nodig. Waar komt dat vandaan als we straks geen gas meer hebben? Ja, we moeten dus iets anders gaan doen. En ja. Nederland is een klein land. Op de wereldschaal 17 miljoen inwoners, een middelgrote stad. Wij ja. zijn eigenlijk... Wij moeten een grote, stad, reden, in China een grote is. stad in China. zijn ja. wij nou, Niet eens een middelgrote stad. In ja. Delhi ja. zitten gewoon 24 miljoen mensen. Ja. Um, wij, hebben hier, uh, wij zijn groot geworden als Nederland omdat we de de kracht hadden om te veranderen, om mee te veranderen. Survival of the fittest hoort daarbij. Ik weet nog dat het moment dat, als je het in geschiedenisboekjes leest... dat wij de grootste zeevarende natie waren, ja. rond 1900. En toen kwam er opeens aan de, aan de horizon een vliegtuig. Wij brachten mensen over de hele wereld met schepen. Hm. En wat hebben wij als Nederland gedaan? Toen wij dat zagen, zijn wij niet tegen dat vliegtuig gaan vechten... zoals we dat nu voor een groot deel tegen duurzame energie doen. Maar wij zijn dat vliegtuig gaan omarmen... en de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld begon. KLM was de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld, terwijl ja. het eigenlijk in onze flank zou raken waar onze economie zat. Mm -hmm. Dat was met piraten. Wij waren groter als piraten. Wij waren groot in de slavenhandel. Ja. Moeten we moeten ons goed realiseren. Dat, en dat de petrochemie hoort in mijn ogen in dat lijstje. Het is voorbij. Het is een vorm van beschaving... om naar de volgende stap te gaan. Maar okay. waarom zetten we die dan nog niet? Nou, dat zijn we aan het doen. Alleen hij wordt natuurlijk nog behoorlijk tegengehouden. En hoe langer, ik zeg altijd, hoe langer een bewind aan bewind is, hoe meer het tot ja, in de haarvaten. Dat is de vraag, wie of wat houdt hij tegen? Nou, vroeger is een kon je met goede ondernemers... money is het toch? Dat is het. Maar vroeger kon je met goed ondernemerschap inderdaad een stap zetten. Ja. Uh, was je niet gebonden aan regels en bevoegdheden om op. Ja. Want men begon met een KLM op een veldje in de Haarlemmermeer. Ja. Ja. En dan was dat toevallig meneer Fokker. Antonie Fokker die woonde in Haarlem had een spin gebouwd. Ja. En zo kwam het allemaal bij elkaar. Ja. Mooi, nu hè? moeten we investeren om in die duurzaamheid. Want je gaat. Een heel energiegrid moet je gaan opzetten. Dat ja, kan niet zo. Een verandering in de, de wereld, wereld was geld. altijd. Ja, maar een verandering in de wereld was altijd een verandering van energie en een ja. verandering van communicatie. En ja. dat communicatiedeel. En er kwam energie eerst. We gingen landbouwen, gingen zonlicht vastleggen in, in groenten, bijvoorbeeld, in granen. Ja. En we gingen het spijkerschrift doen. We gingen, jaren later kwam er een stoommachine met een, met een, met een uh, uh, tandwiel. En dan gingen we uh, de arbeidsproductiviteit met honderd keer uh, uh, ver, uh, verbeteren. En toen kwam de krant. En dat waren altijd, de communicatie kwam er altijd achteraan. Het aardige van deze transitie, die exponentiële transitie... is dat communicatie voorop loopt. We gaan het dus doorkrijgen dat, dat alles wat met communicatie te maken heeft... die hele revolutie in de communicatie gaat ons helpen... om nu ook versneld dat te doen wat we moeten heel doen. Heel concreet. In de communicatie... Uh, nou, ik zie je heel eenvoudig. Gisteren koopt Google koopt voor 3,2 miljard een bedrijfje wat, voor, uh, uh, wat thermostaten in je huis maakt. 3,2 miljard koopt een. Uh, dat gaat over energie. Ja. Uh, op het moment dat mensen. Uh, dat je je energie verstandig kunt doen, dus meetbaar verstandig kunt doen, ga je het, ga je het anders toepassen. En het, het grote probleem vandaag van duurzame energie is dat we het niet kunnen opslaan. En ja. dat mensen maar dingen gebruiken op het moment dat het niet kan. Als we de technologie van de communicatie kunnen gaan gebruiken. om het internet van de energie te maken. En weet je, ik, ik moet zo positief zijn... Nederland loopt voorop in de innovatiekant. Mm -hmm. Maar doordat we zo goed zijn in die oude petrochemische industrie... houden we de implementatiekant tegen. En dit soort dingen als in Groningen dat gaat gek. ons dat... Dus er is iets veranderd in die 100 jaar? Duidelijk met ondernemen. Ja, in ja, ja, er is iets veranderd in die zin dat, ik zeggen, die doorbraak komt er wel aan alle kanten. He, Fukushima gaat helpen. Dat is dat, dat een hele grote ramp die nog lang niet klaar is, maar ja. daardoor is Duitsland het besluit genomen: wij stoppen met kerncentrales. En, en zoals de problemen in Groningen die gaan ons ook helpen om eerder van de gasverslaving ja, absoluut, af te komen. Absoluut, Ik vind het heel ja, erg voor die mensen daar. Maar het is wel het besef hoe erg het is. En daar kunnen we iets aan doen. Ja, u had het net over communicatie. En dat het heel belangrijk is. En dat het internet ons kan helpen om energie te besparen. Tegelijkertijd begrijp ik ook altijd... dat het dat internet en die mobiele telefoons... en alle informatie die we elkaar sturen... ook ontzettend veel energie kost. Overal staan hele plantages bijna van generatoren, waar, waar dat allemaal... Datacenters. En ja, precies. Ja, en Dat kost ook heel veel energie, om ja. het te koelen en alles. Ja. Dat, dat is dan op zich Dat is de keerzijde. een probleem. Dat is, een, ja. dat is de keerzijde. Het, het voordeel is alleen, daar gaat ook weer exponentieel, de wet van Moore. Dat betekent dat, je, dat iedere 18 maanden wordt de, de capaciteit van een processor wordt verdubbeld en de prijs gaat naar beneden. Dus wij kunnen met steeds minder technologie, met steeds minder energie, steeds meer communicatie doen. Dus we zitten nu nog in de, ook daar weer in een kantelpunt, een transitiemoment. Maar dat gaat elkaar, gaat elkaar weer opheffen. Dus uh, we kunnen op een bepaald moment als mens niet meer informatie aan. We kunnen niet nog betere schermen krijgen, want onze ogen zien niet beter dan de, echt, de echte wereld. Dus daar komt een eind aan en dan gaat uiteindelijk daar ook de energievraag uh, drastisch naar beneden. En uh, ja, dat zie je nu al. Uh, dat die grote datacenter die bestaan voor, die, die, die moeten wel ook in hun communicatie weer zeggen. En wij dragen. Duurzaam. dus je ziet ja. dat de grote datacentra in de wereld bouwen duurzame centrales vaak als eerste gebruiken hun warmte weer om steden te verwarmen. Dus uh, die combinatie komt er maar. Zegt u nou het, uh, als ik u zo hoor van er zijn zoveel ontwikkelingen en dat is allemaal exponentieel en uh, het gaat op een gegeven moment vanzelf goed komen, of moet er nu echt iets gebeuren om naar die gasloze uh, fossiele energieloze samenleving? Nou ja de, dat die grondstoffen opraken is een feit. Maar dat kan nog wel even duren. Dat, die, dat het gebruik van fossiele brandstoffen... verspilling van alles... dat dat uh, de leefbaarheid op de aarde... Uh, nou, dat, ons, dat, dat dat sneller een groot probleem wordt dan het opraken. Denk ik ook op het moment dat wij doorkrijgen... dat we met 9 miljard op deze aardlood kunnen wonen... en gelukkig kunnen zijn. He, we het maar een paradijs mm -hmm. op aarde kunnen hebben... doordat we ons natje en ons droogje hebben. Dat kan dus al lang. Niet, hoeven we hoeven er niets nieuws voor uit te vinden. Met de huidige technologie kan dat. We moeten het alleen gaan doen. Dat is dan ja, net het probleem. Allemaal... toch he? is de helft van de ja, wereld We hangen we uh... we natuurlijk inderdaad, wat dat betreft, in een, in een schatkist strop. Ja. En een overheid. We hebben een overheid die gewoon afhankelijk is geworden van die, van die gelden van het grootste. Dus ja, met alle mooie plannen, ten spijt, uh, zolang daar niks, niks wordt gedaan, wat, wat zou een regering moeten doen? Nou, je ziet dat die uh, zien ook. Dat uh, ik die kom net is. van de big improvement. Ja, gisteren was de, de Blue Monday. Dat is de meest depressieve dag van, de, van, de, van het jaar. Vandaag is de meest positieve dag. Daar zie je dus overheid, bedrijfsleven en. Uh, um, en onderwijs bij elkaar kruipen. Ja. En dan niet de politiek, die een korte termijn... maar ambtenaren die, die het inmiddels ook doorhebben. Mm -hmm. En die zeggen, we moeten dit met elkaar gaan veranderen. Dus je ziet die transities wel komen. Nederland loopt nu voorop in de elektrische auto. Omdat er een paar mensen waren die zeiden... jongens, dat gaat het worden. Uh, zo zal dat uh, 65% van de duurzame innovaties komt op de een of andere manier uit Nederland. Dus dat talent hebben wij hier zo. Dus op het moment dat die overheid doorgaat krijgen... dat we met ons talent en onze survival of the fittest methode... weer geld kunnen gaan verdienen... en niet blijven steken aan het oude. Dus niet gaan vechten tegen de windmolen... maar de windmolen net als vroeger weer ruimte geven om dat te doen. Ja, dan komt het in orde. En gaat u er zelf nog aan bijdragen? Uithalen. Gaat u er zelf nog aan bijdragen? U hebt uh, geprobeerd om in de eerste Kamer te komen in de ja. tijd. U kreeg zelfs de steun van meneer Wijfels. Ja. die zei stem niet op het CDA, stem op Ruud Kornstein. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Ja, dat ja, is niet gelukt, nou, Maar het gaat die... u nog een keer proberen? nee. nee, want dan... nee het, het is niet. Het was toen uh, was die 38e zetel in de eerste Kamer waar nu nog steeds om wordt gevochten. Zou dan de zetel worden waar alleen maar wordt besloten ja of niet duurzaam? Dus dat was niet eens mijn politieke ambitie, maar het was meer die plek met, met mm -hmm. een achter die mij daar wel bij zou helpen. Uh, wat ik zelf doe, ik heb drie uitdagingen. Uh, ik denk duurzame energie beschikbaar maken voor iedereen en gratis. Dat is een belangrijke. Tweede is, die zit in dezelfde lijn, zorg dat we gezond worden. Gezond in het lichaam en dat heeft te maken met voedsel. Dat, is, dat wordt de volgende clash die, we nog aan, die eraan gaat komen. Een failliet gezondheidszorgsysteem, Omdat we niet uh, zorgen dat mensen niet ziek worden... maar zieke mensen beter gaan maken. En dat heeft voor een belangrijk deel met voeding te maken... Dat zei hij dan met zijn dikke kop, denk ik dan altijd. Maar, maar oké, okay, dat is dan zo. Ik uh, en de derde is het uh, stoppen met verspillen van grondstoffen. Uh, de grondstoffen zien, en uh, Thomas Rauw heeft daar... de architect heeft daar een mooi verhaal over geschreven... Uh, je moet de universele rechten van de mens eigenlijk toepassen op grondstoffen. Dan mag je het dus niet verspillen, dan mag je het niet uh, gevangen houden... dan mag je het niet verminken. En dat is wat we nu met de aarde moeten doen. En dan kunnen we een prachtig leven hebben met elkaar. En dan zullen we een stap in de beschaving nemen... en dan ga ik nog een stapje verder... en dan zullen we wel weer gaan concurreren op andere dingen. Ja. Zo blijft er altijd al wat te doen. Maar wij zijn ja. heel goed in Nederland. Okay. En die rol moeten we blijven spelen. En daar moet de overheid bij helpen om te implementeren. Want innoveren kunnen we zelf. Ja, implementeren. En dat betekent dus niet tegenhouden. Zeker niet. Oké, okay, dank. Ruud Goornstra.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 All of my heart, Rustig door van de formatie ABC. We werken wel met die mannen met die hele strakke pakken. en grote haarlokken. Over twee weken dan beginnen de Olympische Winterspelen. in het Russische Sochi. En dat betekent voor de NOS. een enorme operatie. en gewoon keihard werken, Dionet de Graaf. Ja, Goedemiddag. Leuk, mooi. Ja, Ik zie werken. het al aan je. Ja, precies. <laughs> zeg, uh, het begint allemaal op 7 februari natuurlijk. Ja. bij de start van de Olympische Spelen. Wat gaan jullie allemaal doen? Nou ja, wij zijn uh, niet van uh, de buis af te slaan. <laughs> Erg, hè? Voor mensen trouwens. die niet van sport houden. Ja, sorry, ja. sorry, één vandaag. Maar. Um, wij zijn eigenlijk vanaf zeven uur s ochtends... Uh, tot in ieder geval half tien s'avonds op, uh, op Nederland 1. We hebben ook... Enorm veel radiozendtijd. Via internet proberen we alles bij te streamen, zeg maar. Zodat je alles tegelijk kunt kijken. Ja, precies. En nou ja, nou ja we, zijn, we, zijn, we zijn er altijd. Ja, en jij bent ook daar. En ik ben daar. Jij bent schaatsenker. Nou las ik voor het eerst... Uh, het is jouw debuut als Olympisch schaatsenker, ik dacht dat je er eigenlijk altijd al was, maar... Dank je. <laughs> dat is een compliment. Maar niet, maar niet bij het schaatsen, want dat was al de grote Mart. Ja, maar. Nee, maar, maar de debuut klinkt uh, best gek. Ja. Ja. Uh, ik werk inmiddels nu bijna 19 jaar bij Studio Sport, oh. dus dat je dan nog ergens je debuut kan maken is op zich heel knap. Uh, maar inderdaad, Mart, presteert al een tijd niet meer, dus dat, ja. ja, daar gaan nu andere mensen naar soortje. En ik heb in in het verleden, dus ik heb Vancouver en uh, Turijn. Heb ik gedaan, maar dan deed ik andere programma's. Ja. Maar zat ik ook aan een tafel in het schaatsstadion. Maar nu schaatsen, want je bent van het schaatsen. Ik ben van het schaatsen. Het is, Chef wel, schaatsen. Het is wel gaaf. Ze komen er allemaal, hè? Ja. ook aan tafel. Uh, ja, nou ja, wij hebben... Ik zit samen met uh, Erben Wellemars... Uh -huh. uh, Rentje Ritsma... Paulien van Deutenkom... En ook Annette Gerritsen, die hebben we ook weten te strikken. Uh, dus heel haar. ze heeft zich niet geplaatst voor Sochi... Ja. maar wil wel bij ons aan tafel dat naar is de sprintafstanden ja, kijken. Ja. Uh, dus dat is het gedeelte wat smiddags gaat plaatsvinden. En dan s'avonds, vanaf uh, half negen Nederlandse tijd... Uh -huh. zit Henry met Erben aan tafel. En dan hopen we ook de gouden, zilveren, bronzen medaillewinnaars aan tafel precies. te krijgen. Is er weer een Holland House? Jazeker. Natuurlijk, met van alles en nog wat. <laughs> en de Radio 1, wat gebeurt er eigenlijk op de zender? Ja, op de zender hebben wij een uh, prachtig... Nou, het doet een klein beetje denken, moet ik dan zeggen... aan de sportzomer? Oké. Oh. Okay. Bas. Ja, Dionne. <laughs> <laughs> Ons wel bekend. Ja, precies. Dus wij, wij volgen ook via radio uh, de wedstrijden. Het schaatsen hm. zeker ook helemaal uh, uh, live. En um, uh, ook s'avonds uh, wordt er weer nagepraat over ja. de afgelopen sportdag. En radio 1 heet dan Radio Olympia, hè? Ja. Ja, dat is wel mooi. Dat is, wel mooi. Nou is het de eerste keer, uh, Dione, dat die winterspelen in Rusland worden gehouden. Ja. We hebben natuurlijk in uh, 80 al uh, de zomerspelen een keer in Moskou uh, gezien. Uh, zijn jullie daar nog speciaal op voorbereid dat het in Rusland is? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk zeker politiek gezien is er zoveel om te doen geweest. En dat, uh, dat, daar hebben wij absoluut onze ogen niet voor gesloten. En uh, het is ook zo, en dat vind ik heel prettig, daar had ik het net met Henry, mijn medepresentator, ook over... dat we gewoon... we zijn journalisten, dus als daar iets gebeurt... Uh, dan gaan we daar ook verslag van doen. En dat is ons ook verteld... dat we dat vooral moeten doen. Ik kan alleen niet goed inschatten wat dat dan is... maar op die manier... Je bent, je bent wel anders bezig. Het is niet alleen maar sport waar we mee bezig zijn. We gaan het allemaal zien en horen... bij yes. Radio Olympia en op de televisie natuurlijk... met Dione de Graaf. Dankjewel. Dank je wel. Alsjeblieft. Radio 1 vandaag... Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. De Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoek begonnen naar de sociale onrust. die is ontstaan door de aardbevingen in het noorden in Groningen. Inmiddels druppelen de eerste deelnemers en de resultaten binnen. Hoe kan sociale onrust escaleren? of juist. De -escaleren. Onderzoek bestaat onder meer uit het bijhouden van een dagboekje door de deelnemers. Onderzoeker van de afdeling sociale psychologie, Maarten van Bezouw, die buigt zich over die kwestie. Meneer van Bezouw, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, worden er massaal, uh, uh, uh, wordt er massaal gemeld door, zich aangemeld door Groningers? Ja, het begint aardig te lopen. Hoeveel heeft u er? Nou, we zitten vandaag rond de 200 deelnemers inmiddels. Mm -hmm. en, uh, nou, we zijn afgelopen vrijdag begonnen met het onderzoek. Dan is het, uh, online gegaan, het is een online onderzoek. En uh, nou ja, we merken vooral dat nu uh, nou, sinds gisteren dat het echt wel uh, flink begint te lopen. Ja, en even kijken, een dagboekje, uh, zei ik ja. in de inleiding. Wat, wat moeten mensen precies doen? Nou, uh, het bestaat eigenlijk uit twee delen. We beginnen met een uh, eerste vragenlijst, Die, uh -huh. nou, dat duurt een aantal minuten, het is niet een al te lange vragenlijst en uh, wat dat is het begin. Zo? We vragen uh, verschillende dingen. We vragen naar emoties van mensen ja. en het is ook belangrijk om te vermelden dat we verschillende groepen benaderen voor deze uh, enquête en dat we mensen vragen die zowel professioneel betrokken zijn bij het onderwerp, maar ook de lokale bevolking en ook mensen die wat verder weg wonen. Juist. En de eerste vragenlijst, de, nou, we vragen we dus inderdaad naar emoties, naar de onderlinge relaties, naar uh, de mening van mensen over alle gebeurtenissen, mm -hmm. actiebereidheid. En uh, nou, deze vragenlijst wordt gevolgd door uh, inderdaad het dagboekje, wat genoemd werd. Ja. En dat is een veel korter vragenlijstje, wat nou ja, elke dag dan aangeboden wordt aan de mensen. En met en, de vraag of ze dat in willen vullen. En het ja. steeds wisselende vragen per dag? Of uh, hoe, nee, hoe werkt het? Wat nee, dat? Wat zetten ze in dat dagboekje? Nee, dat dagboekje, dat is een herhaling van nee. vragen. Dus het is een, uh, een, okay. een kleine aantekeningen zijn dat eigenlijk over dezelfde zaken. En dan op die manier proberen we dat over langere tijd bij te houden. Dat zijn eigenlijk de dagkoersen waar u dan uiteindelijk een, een mooie ja. grafiek uit ja, kunt maken. Ja, dat is een mooie metafoor. Nou, zeggen ze altijd dat, dat Gron Groningers niet zo heel erg graag praten over zichzelf. Ja. Is dat een vooroordeel van ons hier? Um, ik, ik heb daar totaal geen informatie over. Dus de, ik, ik oh, ken de, de een stereotype, ja, natuurlijk ja. maar ik, ik heb daar totaal geen ja. informatie over. Ik, ik zou dat niet durven te zeggen. Ja, maar mensen zijn dus nu wel bereid om hun gevoelens met u in ieder geval te delen. Um, ja. ze, ze willen graag hun gevoelens kwijt, omdat ze toch een beetje boos zijn. Dat zou kunnen. Dat, uh, de, boosheid is inderdaad iets dat speelt, dat merken we. En misschien nog wel belangrijk is dat mensen moreel verontwaardigd zijn. Het zijn morele emoties die spelen bij mensen. Dus het is niet alleen maar een ongerichte boosheid. Het is ook uh, moreel het gevoel dat er iets niet klopt. Mm -hmm. En dat, dat zijn toch wel een van de, uh, het een, een van de Ze belangrijkste zijn kort gedaan. Uh, misschien. ja, ik, ik kan nog niet echt vooruitlopen op alle uh, resultaten. Maar ja. dat, uh, nou, dat begint er wel op te lijken inderdaad. En kunt u dan meteen een relatie leggen ook tussen, tussen dat gevoel en de actiebereidheid waar u ook naar vraagt? Nou, dat is iets waar we vooral onderzoek naar doen. inderdaad. Dat is iets wat het meest interessant is aan uh, dit onderzoek. We kunnen hierbij niet alleen zeggen uh, of van tevoren of achteraf wat de redenen zijn voor mensen om uh, actie te ondernemen. En wat voor type actie mensen ondernemen. Maar we proberen nu dat juist aan elkaar te koppelen over langere tijd. Dus zien we fluctuaties in de gevoelens, zien we fluctuaties in de emoties, in de onderlinge relaties. En dat proberen we te koppelen aan die actiebereidheid en dan en het kunt typeactie. u Een stip zetten in die grafiek en zeggen: dat is het punt dat ze de straat op gaan. Of met de trekker naar de minister. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi mm -hmm. zijn. Maar dat weet ik niet. Dat, dat, daar hopen we natuurlijk op dat we daardoor meer inzichten kunnen verkrijgen. En dat we daardoor een beter beeld krijgen zodat van wat u, mensen drijft. Ja, zodat u ook uh, in andere delen van het land en bij andere situaties misschien voorspellingen kunt gaan doen. Precies, precies. dat zou een van de, de beste uitkomsten zijn van dit onderzoek. Dat we daar meer kennis over kunnen verzamelen. En dat we daar beter voorspellingen kunnen over kunnen doen. Ja, kunt u wel een beetje aanduiden wat de situatie in Groningen nou voor... Zo, hoe het kwam dit die voor zoveel sociale onrust heeft gezorgd? Ja, we, er is, in algemene zin is het bekend dat als mensen morele emoties ervaren... en als ze ook nog het idee hebben dat ze iets kunnen bereiken... dat ze hm. iets gedaan kunnen krijgen. En het allerbelangrijkste misschien wel is als ze dat delen met een hele groep. Ja, het Groningen wij Groningen gevoel. Precies, wij Groningen tegen zij Den Haag ja, of een ja. andere groep. En dat, we weten dat dat belangrijk voorspellers zijn voor mensen om uh, actie te ondernemen of de straat op te gaan, te gaan protesteren. En dat hebben we in algemene zin kunnen dat vaststellen, maar het is heel lastig om te bekijken van hoe verandert dat van moment op moment en hoe groot is de groep bij wie dat leeft en ja. hoe groot is de groep die uiteindelijk de straat op gaat. Ja, u zou wat Jean net zei kunnen zien wanneer iets kan escaleren, maar u kunt ook waarschijnlijk zien hoe je of met welke informatie je dingen kunt deescaleren. Ja, zeker. zeker. Dat is zeker ook een belangrijke uitkomst kan dat zijn. En we zijn natuurlijk primair wetenschappelijk geïnteresseerd in die processen. Maar het is absoluut waar dat zowel voor actiegroep als voor overheden... of voor andere betrokken partijen is, kan dat interessant zijn om daarna te kijken. Ja. Het ook dat het een heel langdurig onderzoek wordt. Nou, dat hangt een beetje van de gebeurtenis af. We, we mikken nu eerst in ieder geval erop om uh, dit twee weken te volgen. Maar afhankelijk van de uh, omstandigheden en van de gebeurtenissen rondom de hele zaak, uh, kan dat langer duren. Ja. En die mensen, u heeft zegt we hebben nu 200 mensen. Ja. Hoe groot moet de groep zijn, wil u echt uh, structureel eens kunnen zeggen? over de, Nou, de, uh, de we, we hopen nog zeker op meer deelnemers. Dus bij deze ook de vraag, of als mensen uh, uh, bereid zijn om mee te werken, dan ja. graag. Dat maar is, uh, hoe kunnen ze zich melden? Er staat volgens mij op de site van 1Vandaag een, een linkje. En anders uh, is, ja. het is het via RUG.nl ook goed te vinden. Via RUG.nl, precies. Een online vragenlijst is. die uh, makkelijk in te vullen is. Duidelijk. Hartelijk dank voor je toelichting en de succes met het onderzoek. Maarten van dank mevrouw. u wel. Dank. Marlies Dekkers maakt al jaren bijzondere lingerie. Zakelijk heeft ze de nodige tegenslag achter de rug. En toch is dit niet uh, de lijst waarmee ze naar de apotheek gaat. Die we nu gaan horen. Dit is de inhoud van haar koelkast. IJzer, die diekbijslik, vitamine B, Q10, amega 3 plus 7. Multioxidant, magnesium. Kijk aan of er ook nog uh, wat jam Kaas, of uh, mayonaise please. in. Dat horen we zo meteen. Nu eerst het NOS met Kees Groot. Dit is Radio 1. Tegen Dow Chemical in Terneuzen is een geldboete geëist van 5 miljoen euro voor milieuovertredingen. De incidenten werden veroorzaakt door achterstallig onderhoud en falende procedures bij het chemisch bedrijf. Dat er geen ramp heeft plaatsgevonden was volgens de officier van justitie slechts een kwestie van geluk. De Thaise regering heeft voor de hoofdstad Bangkok de noodtoestand afgekondigd. In Bangkok wordt al weken geprotesteerd door anti-regeringsbetogers. Zij eisen het aftreden van de in hun ogen corrupte regering van premier Shinawatra. Door het afkondigen van de noodtoestand kunnen mensen zonder verdenking of aanklacht worden opgepakt en vastgehouden.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. De Turkse premier Erdogan is op bezoek in Brussel. Hij praat met leden van de Europese Commissie en het Europarlement over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Intussen sprak Erdogan ook nog even 3000 aanhangers toe op het Brusselse Stefanieplein. Het laatste bezoek van de Turkse premier, dat is alweer heel lang geleden, nou ja, een jaar of vijf. Hoeveel dichterbij of verder weg is een toetreding van Turkije eigenlijk? in de tussentijd gekomen. Ik ga erover praten met Lydie Sprangers... directeur van het Turkije-instituut. Goedemiddag, mevrouw Sprangers. Goedemiddag. Is dat niet uh, ja, toch een beetje vreemd... met Turk Turkije praten over de toetreding tot de EU... terwijl het intussen in eigen land nou ja, met vrijheden... en dat soort dingen niet echt lekker loopt? Ja, dit bezoek was natuurlijk al langer gepland. Eh, met de vrijheden in Turkije gaat het al een paar eh, jaar een stuk minder. Dat is nu tot een uitbarsting gekomen met de corruptiezaak die op eh, 17 december is losgebarsten. En als reactie daarop eh, is Erdogan tamelijk wild eh, om zich heen aan het slaan. Wat eh, de vrijheden en met name de positie van de rechtsstaat niet beter opmaakt. Hij staat zwaar onder druk. En Hij staat zwaar onder druk. Binnenland, er komen twee verkiezingen. En, ja. dat, en dat heeft de nodige invloed uh, inderdaad op zijn optreden nu. Wat, en wat legt dat dan weer voor, voor druk op het gesprek wat hij in Brussel voert? Nou ja, het is niet de insteek van Brussel om het helemaal tot een, uh, ja, tot, een, tot een breuk te laten komen. Dat is beslist niet het geval. In november is er nog voor het eerst sinds drie jaar... weer een nieuw hoofdstuk van het acquis van de Europese uh, Commissie geopend. Dat was een, op zich een stap vooruit. Uh, maar als Erdogan uh, ja, zich zo blijft opstellen... als hij de afgelopen dagen gedaan heeft tegen de kritiek vanuit Europa... op uh, de teleurgang van de rechtsstaat in Turkije... dan is de basis voor een gesprek natuurlijk al heel snel weg. Hoe, hoe is hij naar Brussel afgereisd? Is dat met, met, met de positieve pet of de, of de negatieve, het chagrijnige pet op? Nou ja, hij heeft mede als gevolg van die corruptiezaak heeft hij een groot deel van zijn kabinet vervangen. Dus behalve die minister van Buitenlandse Zaken waren alle andere vier ministers waren nieuw. En het laatste wat de minister voor Europese aangelegenheden daarover heeft gezegd... is dat Turkije nog steeds de insteek heeft dat ze lid willen worden van de Europese Unie. Maar Erdogan is vooral de afgelopen paar dagen heel veel op televisie geweest in Turkije... en heeft tegen zijn uh, electoraat gezegd, ik laat mij door Europa de les niet lezen. Nee, nee, allemaal ja, nee, dat, dat toch? Kink... Dat klinkt altijd goed, hè? dat is een boodschap die hij eerder heeft geroepen. Ja. Anderzijds, dat deed hij een paar jaar geleden nog... met wind in de rug van de landen die om hem heen liggen. Want in buitenlands perspectief... heeft hij natuurlijk ook flink wat contacten verloren. Ja, dat, dat is een, ze zijn in een tamelijk geïsoleerde positie geraakt. Ja. In 2009, met het aantreden van de minister van Buitenlandse Zaken... is een politiek van zero problems with the neighbors... geen nul problemen met de buren ja. ingezet. Dat heeft met name voor Syrië, de relatie met Syrië... maar ook andere landen, meteen toch wel vruchten afgeworpen. Ja. En daar is dus vanaf ja, 2010, 2011... die zogeheten Arabische lente helemaal doorheen gefietst. Ja. Ja, wat, dat, wat dat betreft heeft hij dus intern moeilijk extern moeilijk, probeert nog steeds het gezicht naar Europa toe te houden. Nou zijn er die 3000 mensen die vanaf op het Stefanieplein stonden... Wat, wat, stonden die daar te betogen tegen Erdogan of waren dat, ze, nee, dat waren medestanders? Hè? Nee, dat, dat waren de medestanders, die ja, waren opgeroepen. Die waren opgeroepen, dat doet, de, precies. Die ja. komen daar niet spontaan naartoe Nee, dat is geen spontane actie. Ze nee, hebben demonstraties de... tegen Erdogan in Brussel op dit moment? Uh, nee, vol, volgens mij nog niet, want nee. die zijn minder georganiseerd. Dat is een veel versnipperd veld. Maar de Unie van Europese Turkse Democraten... die regelt dit soort uh, uh, manifestaties. En ik had begrepen dat er ook heel veel mensen uit Nederland waren. Is dit nou die gesprekken die hij voert, zijn dat nou serieuze gesprekken... om toch uh, dichter bij Brussel te komen en dichter bij de Europese Unie... en daar mogelijk lid van te worden? Of is het toch allemaal maar ja, wat plichtplegingen en terug naar huis... en daar weer vervallen in retoriek omdat hij daar de meeste problemen heeft... en de meeste dingen op te lossen en de meeste te winnen misschien? Ja, hij zit in een hele moeilijke positie, want dat laatste is inderdaad wat hij zou willen. Hè, dat hij vooral voor de binnenlandse bune hier een hele sterke figuur neerzet. Ik laat me de les niet lezen. Maar de Turkse economie is heel erg sterk afhankelijk van het buitenland. En niet alleen export, maar ook buitenlandse investeringen. En het gros van die investeringen komt nog steeds uit Europa. Dus als hij natuurlijk de deur helemaal dicht slaat in Brussel... dan zou dat zijn weerslag kunnen hebben op, de, op het vertrouwen... wat buitenlandse investeerders in Turkije hebben... Als, ja, als moderne staat, als rechtsstaat. En dat is een risico dat hij eigenlijk niet kan lopen. Heeft Europa Turkije eigenlijk nodig op dit moment? De economie gaat heel goed nog steeds in, in Turkije. Nou, is Willen we voor Europa... het nog wel graag? Ja, voor Europa is het een aantrekkelijke afzetmarkt. Het heeft een hele jonge bevolking, een groeiende bevolking. Europa vergrijst. De gedachte is ook dat als je op de Turkse markt goed opereert... dat je dan bij een herstel van de stabiliteit in de regio... ook veel makkelijker in Irak, Iran... en misschien ook wel in Egypte en Noord-Afrika zaken zou kunnen doen. Uh, dus daar zetten ook heel veel bedrijven op in. Dus daar willen ze natuurlijk ook de deuren niet dichtslaan. Nou is dat natuurlijk niet direct een gevolg van een politieke ruil. Want er is een douane-unie tussen Turkije en Europa. Dus die handel gaat toch wel door... Maar een stabiel, sterk Turkije. met goede banden met de regio. is voor Europa interessant. Ja, maar dan een Europa wat geleid wordt door Erdogan. is dat interessant? Of is het interessant Europa om Europa iemand... wat geleid wordt door Erdogan. Uh, sorry, een Turkije oh. wat geleid wordt door Erdogan. is dat, is nou dat ja, net het... zo aantrekkelijk als een Turkije zonder Erdogan in Europa? Nou, voor, nou kijk, Erdogan biedt natuurlijk wel stabiliteit. Hè. Zijn hm. regering gaat nu een derde termijn in. In 2015 zijn de algemene verkiezingen. Ja. De economie is in deze periode enorm gegroeid. Het bruto nationaal product is verdubbeld. De aanhang van Erdogan. Want toch minimaal 30-35% procent van de Turkse bevolking is helemaal niet onder de indruk van die corruptie aantijgingen. Want die denken dat het een politiek complot is van tegenstanders van yes. Erdogan. Dus dat maakt voor zijn herverkiezing niet uit. Als hij niet wordt herverkozen, stel... dan zijn de alternatieven... Ja, die liggen niet heel erg voor de hand. En de grootste oppositiepartij is nog nooit boven de 25% gekomen... de afgelopen decennia. Dus ja, dan krijg je toch misschien... een hele ingewikkelde politieke constellatie... die voor die economie ook niet heel erg goed is. Het uh, zijn in ieder geval spannende tijden uh, voor iedereen daar in Turkije. En ik denk dat het ook in Brussel wel interessant is hoe die gesprekken verder uh, verlopen. Allemaal uh, verder daar. Ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Van de zwangers van het Turkije Instituut. Radio 1 vandaag. We blijven even in Europa. Guy Verhofstadt wordt de kandidaat-commissievoorzitter van de Europese Liberalen. Hij won de interne strijd met zijn Finse partijgenoten en eurocommissaris Oederheen. Mark Rutte, wiens partij toch kritisch altijd stond tegenover ja, Eurofielen, dat is dan weer een benaming van iemand anders. Die speelde volgens de Belgische kranten morgen een belangrijke rol in die kandidatuur van Verhofstadt, ook een Europa-lievend oud-premier van België. En over zijn kandidatuur spreken we met de kandidaat zelf, meneer Verhofstadt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst even de vraag aan u. Stel, u wordt uh, voorzitter van de Europese Commissie. Gaat u zich inzetten om uh, Turkije aan boord te trekken? Ik ga proberen van voorzitter van de Europese Commissie te worden. Ja. Uh, uh, <laughs> en dat zal allemaal afhangen van de uitslag van de verkiezingen... van hoe sterk de liberalen uh, terug uh, aantreden. Uh. En uh, in die onderhandelingen ja, uh, met hoeveel zetels uh, we zullen zijn. Want het uh, is uh -huh. dus voor de eerste keer dat dit gebeurt. Namelijk dat de, de burger een rechtstreekse stem zal hebben ja. uh, in de aanstelling van die voorzitter van die commissie. Okay. Uh, door uh, te bepalen ja, hoeveel zetels dat, uh, die kandidaten met zich meebrengen en welk akkoord ze dan met de Europese Raad kunnen afsluiten. Maar als Europese kiezer uh, willen wij dan misschien wel weten hoe u dus denkt over de, het binnenhalen van Turkije. Ik ben uh, veel kritischer geworden over Turkije de voorbije, uh, ja, het voorbije jaar eigenlijk. Naar aanleiding van de gebeurtenissen. ik denk dat Turkije absoluut niet klaar is op het vlak van uh, mensenrechten, democratie, mm -hmm. vrijheid van meningsuiting. Wat we gezien hebben de voorbij uh, twee, drie jaar, is het de wegzinken van Turkije, bijvoorbeeld in de ranking over uh, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ja, ik geloof in... dat ze nu ergens staan op 150ste plaats of zo. Ja, dus u dus dus vindt dat hele klaar, mensenrechten uh, en vrijhedenverhaal belangrijker dan wat we er economisch bijvoorbeeld bij te winnen hebben? Ik denk dat we er economisch bij te winnen hebben dat er goede economische banden zijn. En dus met andere woorden, dat kan ook op andere manieren gebeuren. Maar ik denk dat er een fundamenteel probleem is met Turkije voor het ogenblik op het vlak van democratie en mensenrechten. En u weet dat om toe te treden tot de Unie, men namelijk moet voldoen aan de criteria van Kopenhagen. En een van de criteria van Kopenhagen is zeer duidelijk mensenrechten, democratie, ja. burgerlijke vrijheden, vrijheid van pers en dergelijke meer. Nou klinkt u al een beetje alsof u hè, er bent. eigenlijk al bent, maar u schetste net van er is nog een weg te gaan. Um, waarom dacht u, ik probeer het toch nog maar weer eens een keer? Want ja, een tijdje geleden, toen uh, mislukte het hè? Toen was Tony Blair op uw een weg. Tijd geleden, een tijd geleden, waarom u zegt is 2004, toen ik ja. de kandidaat was van uh, Frankrijk en Duitsland. En ja. toen inderdaad, wellicht om uh, de mijn oppositie tegen de uh, Irak-oorlog. Uh, uh, daar inderdaad een, uh, een, een veto uh, tegenkomen is. Maar u weet dat de procedure ondertussen toch wel fundamenteel veranderd is. Er is namelijk het Lissabon-verdrag. Het Lissabon-verdrag bepaalt dat de burger zelf, de kiezer zelf... Een uh, belangrijke stem daarin krijgt. En dat is met andere woorden, de Europese Raad namelijk uh, niemand kan benoemen. als het, uh, die kandidaat niet een meerderheid uh, van de zetels in het Europees Parlement nee. achter zich kan uh, verzamelen. En daar zal het nu, dat zal de eerste, voor de eerste maal nu toegepast worden. Het zal dus een overeenkomst moeten worden tussen het parlement, het Europees parlement... enerzijds en de, de, de Raad voor Regeringsleiders. Ja, maar in der tijd had u Chirac en Schreuder... als, ja, als zeg maar een soort, soort lijstduwers, hè, als kandidaatduwers. Mm. En nu hebt u Mark Rutte. En, en Dat gaat u wel helpen, denkt u? Ja, ik, ben heel, heel, ik ben Mark Rutte heel dankbaar mm -hmm. uh, voor... Uh, die steun, uh, die hij gegeven heeft, omdat hij uh, gelooft, ook al kunnen we over bepaalde zaken van mening uh, verschillen, uh, dat je dus een sterke liberale fractie nodig hebt in het Europees Parlement, uh, om uh, Europa vooruit te helpen en Europa ook liberaler te maken, namelijk uh, meer interne markt, meer jobs, meer groei, uh, meer discipline ook, uh, regels toepassen, uh, niet zoals het in het verleden gebeurd is, en dan uh, ja, verder die uh, crisis op te lossen door zo snel mogelijk een economische en een bankenunie uh, in de stijgers uh, uh, te zetten. Ja, maar uh, de, dat de, is het programma van de liberalen. Ja, maar de liberalen hier in Nederland, de partij van Mark Rutte, ja, die is ook best wel een beetje sceptisch, als het gaat om Europa. Te, ja, ik ben u een groot, groot liefhebber. Ja? Als, als het gaat over sceptischheid tegenover Europa, dan bent u bij de grootste scepticus van alles terecht <güls> gekomen nu. Want ik sta namelijk heel, uh, heel sceptisch ten opzichte van het Europa van vandaag. Ik denk ja. dat er een ander Europa nodig is. Ik denk dat de crisis ook slecht beheerst is geworden de voorbije jaren. En dat we uh, met andere woorden toch wel andere wegen uit moeten. Dus ik ben het uh, niet altijd oneens met wat euroceptici zeggen. Ja. Ik herhaal vaak wat euroceptici zeggen. Alleen zeg ik dat het een fout is van euroceptici, omdat dat proberen op te lossen door terug naar het verleden te grijpen ja. en opnieuw ons te verschuilen achter uh, de nationale grenzen. Die nationale grenzen gaan uh, minder te betekenen hebben waarom? omdat de problemen die we moeten aanpakken nu bij uitstek transnationaal zijn. Hè? Bijvoorbeeld mm -hmm. klimaatverandering. Transnationaal. Uh, migratie is een transnationaal probleem. Ja. Dat moeten we Europees proberen aan te pakken. Oké, okay, u zegt je u moet veranderen van binnenuit. Dat is het verhaal. U moet het anders doen inderdaad dan uh, Maroc. Zo nou, even een heel ander verhaal. Uh, de president is van Rompuy en, en Belg als commissievoorzitter te bekijken om de elkaar? Het is namelijk zo dat al die functies stoppen op het einde van het jaar 2014. Okay. Um, dus met andere woorden, uh, het gaat hem um, over de voorzitter van de commissie, maar ja. ook over andere zaken. Mm -hmm. En Ik denk dat het terug nodig is uh, dat we een commissie hebben die het initiatief neemt. Die dus met andere woorden okay. uh, voorstellen doet en voorstellen neerlegt bij het parlement en bij de raad van regeringsleiders. En dus niet wacht. Wacht tot er eerst een akkoord is, meestal tussen Berlijn en Parijs, alvorens in actie te treden. Okay, dus ik vind dat uh, dat het niet kan. Wat gaat u meteen anders doen bij uw aantreden, anders dan Barroso nu doet? Wat ik net zei, dat is namelijk het initiatiefrecht opnieuw volledig ter harte te nemen. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld als we nu naar de bankencrisis kijken... Niet wachten tot uh, eerst er een akkoord is bereikt, maar uh, met een, een, een voorstel uh, komen uh, dat uh, onmiddellijk die BankenUnie in werking zet, waarbij het niet belastingbetalers zijn die de rekening betalen, maar waarbij het de banken zijn uh, die de bijdrage moeten betalen om... Uh, om uh, failliete banken op te vangen... of uh, banken te herkapitaliseren. En ik neem dat als voorbeeld... omdat ik denk dat dat het dringendste is... wat nu uh, moet gebeuren. We gaan niet uit de economische crisis geraken. Het geld dat bij de banken zit... zal niet vloeien naar de economie... naar de kleine en de grote ondernemingen... als we eerst het bankenprobleem niet oplossen. Dat is de grootste les die we moeten trekken... denk ik, uit de crisis van de ja. voorbije jaren. Mag ik nog even naar uw achterban, meneer Verhofstadt? Uh, de, de liberalen en wat we net zeiden... Dat, uh, dat er veel eurosceptici bij zijn. En toen zei u ja... Zei hij, ja ik ik ben dat zelf eigenlijk ook heel erg, want het Europa nu vind ik niet goed. En eigenlijk wilt u een nog veel Europeeser Europa. Nou, daar zijn de liberalen natuurlijk niet zo blij mee hier bij ons. Een tijdje geleden was er dus eigenlijk een soort collega van u, Mark Verheijen... die is Europa-woordvoerder van de VVD... en die zei toen dit bij onze collega's van trotskamer Breed. De grootste bedreiging voor Europa zijn volgens mij echt... de geharnaste eurofielen in Europa zelf, is in Brussel dat, zelf. Die voorhoofd, dat hoort daar precies. ook bij. Ik denk dat, dat uh, de mensen die echt toe willen naar dat federale Europa... naar dat uh, Europa waar alles vanuit Brussel, waar je naar één Europese staat gaat... ik denk dat dat mensen niet alleen uh, bang maakt... maar dat mensen dat ook ja. gewoon niet nee, willen. Toch, ja, dat willen de mensen dus gewoon niet. Tenminste, dat zei Mark Verheijen en hij noemde uw naam ja, als toch een eurofiel. Wat, ja, wat u, denkt u nou als u, u dit, dit hoort? Het is natuurlijk wel spijtig dat u uw verslag niet volledig maakt. Uh, want u weet zeer goed dat hij de, de, de dag daarna daarvoor verontschuldigd heeft. En dat hij dat uh, eigenlijk uh, teruggeroepen heeft. Mm -hmm. maar, uh, nogmaals, het is wel gezegd we en het geeft we toch, we toch een we toch sentiment we, maar weer. Maar nogmaals laten we toch maar even... Ik ja, had u er kunnen bij zeggen, maar oké. Okay. Maar uh, dus, uh, nogmaals laten we toch even naar de grond van de zaak gaan. Ik denk dat Europa zich moet bezighouden waar het een meerwaarde heeft. Dat is mijn stelling. Dat is mijn vis op Europa. Namelijk... Wanneer het gaat om zaken die beter, transnationaal, internationaal, Europees kunnen aangepakt worden, mm -hmm. dan nationaal. Daar, die meerwaarde, dan moet je meer Europa kijken. Okay. Ik heb De, voor ik al een voorzetten. voorbeeld ja? klimaatverandering. Ja? Neem klimaatverandering. Ja, dan kan je toch wel best Europees aanpakken. Okay. In plaats no van elke lidstaat dat zonder. Buitenlandbeleid. Europees of niet? Naar de buitenland. Buitenlandbeleid is ja? vandaag voor een groot stuk Europees. Is Euro Europees. Ja? Uh, we hebben een hoge vertegenwoordiger. Ja? Die trouwens wat actiever zou mogen zijn. in een aantal uh, crisissen, bijvoorbeeld zeker in Syrië. Ja? Uh, maar ik kan u een ander voorbeeld geven. ook migratie. Als, je, als we willen echt die illegale migratie uh -huh. tegenhouden. en dat heeft ook met buitenlands beleid natuurlijk ja. te maken. Ik denk dat we effectief wel uh, een, een, een, een, een Europese aanpak moeten hebben. zodoende ja? dat we niet meemaken wat we nu meemaken. Het is namelijk dat er een soort van uh, ja, uh, concurrentie bestaat uh, tussen de lidstaten wat dat ja. betreft. En dat ja, tot veel illegale migratie ja. en tot veel mensenhandel. En dat moeten we tegengaan. De laatste even defensie. Oh, defensie, dat. Uh, uh, is een, uh, het is een goed voorbeeld dat u geeft, want u weet dat het enige grensoverschrijdende uh, defensieproject dat vandaag bestaat, dat dat tussen België en Nederland is. Ja. Onze zeemacht. U weet namelijk dat we een gezamenlijke zeemacht hebben ja. tussen onze beide landen. Mm. En ik kan zeggen dat de minister van Defensie, uh, Van Blasgaard Janine daar zeer tevreden over is, Misschien wel een, een idee misschien voor, om haar een beetje ertoe aan te zetten om dat even kenbaar te maken bij al de collega's. Dat je veel geld kan besparen door internationaal samen te werken in militaire zaken. Precies. Goed, u gaat ervoor, meneer Verhofstadt, gaat het ook echt lukken, denkt u? Baas worden van de Europese ja, als Commissie? Je, als je er niet in gelooft, moet je er niet voor gaan. Okay. En ik, ik, ik geloof wel dat er een, een grote behoefte is, inderdaad, voor zo'n programma. Uh, dat, uh, dat, en zo een aanpak zoals wij die voorstellen. Oké, okay, politiek kennen we u, maar nou even heel persoonlijk... wat is uw allergrootste hobby? Waar krijgt, waar krijgt u het warm van? Het is altijd leuk om mensen ook even de menselijke kant te laten zien. Ik, ik ben een fietser... Wat de sport betreft, ik ben Kijk. natuurlijk ook een wijnliefhebber. We hebben het al graag. Okay. Ik drink, uh, vind dat heel belangrijk, ja. En wat voor wijntjes drinkt u dan? Lezen, lezen, lezen. Lezen, lezen. lezen. we Geen hebben lezen. wijntjes, welke landen kies u eruit? Uh, Italië, Italië, Italië. Italië. Ik ben een uh, een Italofiel wat dat betreft. En mijn uh, lievelingsdrijf is de Sangiovese. De Sagiovese. dus u drinkt alles uit Toscana zo'n beetje. Chianti Classico <laughs> ja. En, ja, precies. Nou, delen we die. En mijn stem heeft u, dank u wel. Gies van First time that I asked your name, it's like a drug that went straight to the vein, I feel a high coming on and it's all because of you. We could get it going like one, two, freeze, put up your hands and surrender. Kevin De Grohl, make move. Het bedrijf dat de A2-toernooi in Maastricht laat bouwen... betaalt maar een deel van het ingehouden loon... aan buitenlandse werknemers terug. Dat geld dat werd in de tijd ingehouden voor de huisvesting. Het bedrijf zegt nu er is helemaal geen juridische verplichting... om alles terug te betalen. Nou, mooi toch dat we dan een beetje terugbetalen. Aan de lijn Ellen Hoeiebos van FNV Bouw. Wat vindt u daarvan, mevrouw Hoeiebos? Ja, wij zijn eigenlijk best teleurgesteld... in deze maatregel of deze regeling aangezien destijds uh, is er een onderzoek geweest met de expertcommissie... en uh, ja, deze bouwer, deze aannemer, heeft zich gecommitteerd aan de aanbevelingen. En in de aanbevelingen stond toch heel duidelijk... dat alle kosten terugbetaald zouden moeten worden. En dat gebeurt nu niet. Dus maar... ja, wij zijn toch wel teleurgesteld. Ja, nou zegt dat bedrijf, van ja de rechter heeft gezegd... we hoeven ze niet terug te betalen. En nou ja, ik had ook helemaal niks terug kunnen betalen... en nou geef ik toch iets. Ja, nou dit ligt wat genuanceerder. De rechter heeft een uh, werkingssfeeronderzoek gelast... Goh, hè, welke CAO is nu van toepassing? Uh, de bouw-CAO of de uitzend-CAO? Maar hoe dan ook, linksom of rechtsom... uiteindelijk kom je uit op de kosten... Uh, voor huisvesting en logistieke kosten... zijn voor rekening van de werkgever. En uh, ja, dat is jammer dat dat op deze manier... nu uitgelegd wordt door deze partij. Wat kost het die werknemers nou? Nou, dat was... 1.000 euro in de maand en um, ja, in de perspublicatie uh, staat een uh, bedrag van 16 euro per dag, dacht ik, als ik het goed zeg. Maar uh, uiteindelijk komt dat toch nu neer op dit moment op 500, 5500 euro per maand en dat is nog steeds aanzienlijk. En wat gaat u nu doen? Gaat u ze helpen om toch dat allemaal terug te krijgen nu? Ja. Nou, voor ons is het inderdaad nog niet einde verhaal. Wij zullen uiteraard deze regeling ook uh, goed bestuderen en ja, later deze week hopen we of willen we ook nog kritische vragen stellen aan uh, Avenue 2 en ook aan de stuurgroep, hè? want want de opdrachtgevers hebben uiteindelijk uh, destijds het onderzoek ingesteld door middel van de expertcommissie. En het lijkt me dat zij toch ook teleurgesteld moeten zijn over deze maatregel. Mm. En um, ja, die zullen we dus benaderen. En um, ja, wij hopen natuurlijk dat nu ook eindelijk de politiek eens wakker wordt. En uh, dat ook uh, ja, daar vanuit rechtstreeks ingegrepen wordt nu in deze situatie. Ja, U laat het er in ieder geval niet bij zitten. Dank u wel nee, voor ik... uh, deze toelichting. Mevrouw Huubels van FNV Bouw. wel. Het is tijd voor de koelkast. Weis, weis, weis, weis, weis, welke geheime herbergen Groentela en Vriesvak? Open uw koelkast en vertel me wie u bent. Deze week de koelkast van... Marlies Dekkers, Nou, We staan hier voor vier deuren. En welke is het? De linker is de koelkast. Eens even kijken hoor. Ik zie uh, Eco-Sjem. Uh, allemaal verantwoorden... Producten. Ja, eigenlijk alles is biologisch. Alles biologisch? Ook altijd alles biologisch. Heel veel groenten. Komkommer, courgette, sla, spinazie, witlof. Heel veel wortjes. verse producten, hè? Ja, dus alles eigenlijk vers. Ik doe nooit iets kant-en-klaars. Hoe vaak uh, kook je zelf? Eigenlijk iedere dag. Je hebt in kwartier gewoon een goede maaltijd in elkaar, hoor. Dat hoeft echt helemaal niet lang te duren. Dus dat is gewoon meer, heb je de fut... En uh, ik heb toen, toen Zilver klein was, toen hebben we eigenlijk heel veel... toen als ouders uit eten zijn we geweest. En op een gegeven moment heeft Zilver gezegd... nou, ik ben helemaal klaar met dat uiteten. Uh, ik wil echt dat je voor me kookt als een echte moeder. En toen dacht ik, ja, daar heeft ze eigenlijk wel heel erg een punt. En toen ben ik gewoon wat omgaan draaien. Heb ik het gewoon in mijn agenda meegenomen. En nu is het gewoon routine. Uh, en wat zijn deze zakjes allemaal? Dit is biologisch vlees, uh, kip. En gehakt. Dit eet ik vooral wanneer mijn dochter komt. Die wordt helemaal gek van mijn biologische. Die is vanaf nul biologisch. Dus die heeft echt een soort. Die gaat volgens mij later alles niet biologisch doen. Uh, hier wat kaasjes. Er ligt een hele kaasplank. Ja, er ligt een hele kaasplank inderdaad. Ja. Ik kan gewoon niks slechts in die hele koelkast ontdekken. Gewoon, nou, misschien dit ketchup. Dat is het enige. Nou, ik weet niet of je dat slecht vindt, maar Troost eten, Daar doe je niet aan. Nee. Nee. nee, ik ken dat niet zo, weet je. Dat is echt zo'n moorkoppenmoment of zo, wat jij beschrijft. Of dat, uh, van dat je jezelf zielig vindt. Ja, liefdesverdriet, een uh, liter ijs weg eten. Ja, ik, ik heb ook allemaal heel veel liefdesverdriet in mijn leven gehad. Maar ik koppel het niet aan eten. Dat is in ieder geval niet troost. Ja, dat moet mentaal doorheen. En um, even kijken, dus dat was de koelkast. En wat zijn dan die andere drie deuren? Nou, hier is dus wat ik net liet zien... Dit is Dr. Karg Crackers. Van, uh, dit, is, dit is allemaal gezond. Ik ben oh, gewoon... Het is een natuurwinkel. Hè? Het is allemaal natuurwinkel. En beschuit. Oh, dus je ligt hier echt voor een kapitaal aan voedingsmiddelen. Dan moet je nog een supplementen la. Dan val je helemaal flauw. Uh, kijk, dit slik ik bij. Wauw, dus dit, dit is... is echt net een apotheek. Ja, gewoon. Dit is, net een apotheek, hè? Dus dit is uh, ijzer die ik bijslik, vitamine B, Q10, Amega 3 plus 7. Hier liggen 4, 5, 6, 7, dat 10. Dat zijn ongeveer oh. bijna 25 pillen per dag. <laughs> dat is, dat, is, dat is al een hele klus. klus. Dat is een hele klus om door te slikken. Die focus op gezondheid, heeft dat te maken met angst om ziek te worden... of angst om ouder te worden? Even wat psychologie van de koude grond hoor. Nee, ik denk meer, dat is een beetje vanuit negativiteit, zeg maar, geredeneerd. Ik, uh, ik zie het meer van, het is zo'n wonder dat ik op aarde ben. Volgens mij is de kans één op, hoeveel miljoen van al die spermazaadjes dat ik het ben geworden. Maar dat is voor jou ja, wow, dat vind ik zo'n feest. Dan denk ik, ja, ik, ik, nou, ik was het. En dan moet ik dus ook gewoon wel uh, zorgen dat dat ik mijn best doe dat dit lichaam gezond blijft. Ik vind het anders een soort achteloos met het leven omgaan. Dat voel je ook echt beter dan uh, voordat je met deze dingen begon? Ja, maar ik knal altijd van de energie. En dat is juist omdat ik gewoon zo, denk ik, dan de gezond leef. Ik heb best een zwaar jaar gehad vorig jaar... maar ja, ik voel me ja, binnen alle omstandigheden ik heb toch heel veel energie. Ik ben niet moe, ik heb geen burn-out. Nou, en hier staat uh, dochterlief uh, een zakje open te maken, hè? Ja, klopt. Die maakt gewoon uh, lekkere noedels. Uh, heel, heel gezond. Heel koolhydraten. Ja, nee. Zij houdt heel erg juist van het pakjes. Dat is natuurlijk meer zout en zo. Dat vindt zij dan weer lekker. Maar, ja. maar ergens vinden we elkaar wel. Ja, zuinig zijn op je lichaam. Dat is het advies dus van de serieontwerpster Marlies Dekkers. In gesprek was dat hij met Misha Blok. Nieuws. Heeft een nieuw geluid. Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Lara Rensen is verhuisd. De eerste uitnodigingsbrieven zijn de deur uit. Van de ochtend naar de middag. Dat klinkt goed. Elke werkdag van half vijf tot zes. Het is zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert. Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Wat is uw reactie op dit verhaal? Elke werkdag van half vijf tot zes. Lara Rensen. U zegt het al, het is helder. Het nieuws. Van alle kanten. Kijk, het zit zo.